was carnaval, ik denk het was een jaar of vier geleden Ik ging niet in mijn eentje, al mijn vrienden gingen mee We kwamen in de kroeg, kregen gelijk een bier of tien Is deze van mijn vrienden of is hij van Carolie? Een dame met een groene broek, die keek me aan Je en ziet een beetje op, want straks zit Esther Jimbovels al een biertje voor mij besteld. En ziet een beetje op, want straks zit Esther Jimbovels.